Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. 8. Bij het NS-station in Castricum ging een uur geleden een stemlokaal open... en daar stond direct al een rij kiezers. Vroeg in de ochtend gaan er meer stembureaus open... om vijf uur op Eindhoven Airport... en een kwartier later op een paar andere NS-stations. De meeste stemlokalen openen de deuren om half acht. In totaal mogen bijna 13 miljoen mensen hun stem uitbrengen. Om negen uur vanavond gaan de stembureaus dicht... en begint het tellen van de stemmen. Afgelopen avond gingen de lijsttrekkers voor de laatste keer met elkaar in debatten op tv in het NOS-slotdebat. In sommige één op één debatten ging het er fel aan toe. Zo hadden CDA-leider Buma en GroenLinks-leider Klaver een stevige confrontatie over de verschillen tussen arm en rijk. De Turkse gemeente Gaziantep dreigt de stedenband met Nijmegen te verbreken... als de stad geen afstand neemt van de Nederlandse regering in de diplomatieke rel met Turkije... Burgemeester Bruls zegt dat hij niet van plan is om daar gehoor aan te geven. Hij vindt het jammer dat de politieke beslommeringen ook de stedenbanden gaan bepalen. Bruls heeft het nieuws gelezen op de website van de gemeente Gaziantep. Officieel heeft hij nog niets gehoord over het verbreken van de vriendschapsbanden. Peter Strelziek, een van de bekendste DDR-vluchtelingen, is overleden. Hij werd wereldberoemd met zijn spectaculaire ontsnapping in 1979. Met zijn familie en een ander gezin slaagde hij erin om in een zelfgeknutselde luchtballon West-Duitsland te bereiken. Onderweg vloog de ballon in brand, maar Strelziek wist de vlammen te doven om daarna veilig te landen in Beieren. Het weer bewolkt zijn kans op nevel of mist. De temperatuur daalt tot ongeveer 5 graden. Overdag rustig en droog met wolkenvelden en perioden met zon tot 11 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Far apart Closer the better Now we pick and fight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 pretend i can always leave free to go whenever i please but then the sound of my desperate call And his heart beat like thunder as they moved across the floor. When the music was over, she slipped out of his arms and out of the door. Yes, she did. Yeah, a man loves a woman, but he can't understand why she's sad when she stares. She sits in some club Where the long shadows fall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 Ey, ey, ey, ik voel me sexy als ik dans, danzor, steek ik mijn handen op, op, ga mijn voeten zo, manier, zo ey, ik, danzor, ey, ik voel me sexy dans, gooi ja je je zo lekker dat te ik mijn voeten Ik je te Als ik dans. 6.9. Zie